Het weer, vooral in het westen van het land, is het grijs en in het oosten zijn nog wat opklaringen. Later op de dag breidt de bevolking zich uit en gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het en wassjoen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen. En de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd.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 Chill. I'm filled with despair. There's no one could be so sad with gloom everywhere. I sit nice there. I know that I'll soon go mad in my solitude I'm praying the the Street your woman, because it's gonna bounce right back on you. That ain't no stage joke, is it, Daddy? Take it, Frankie.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 Tot zover Caravan van Art Pepper met indrukwekkende drumsolos. We gaan verder met Herb Ellis een, van zijn album Roll Call Blues for Junior...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 U gaat luisteren naar Alimony Blues. She's selling me for cruelty, cause I hit her once or twice. One night I tried to choke her, she said I wasn't nice. I used to love the woman, because the strain was killing me. Now her lawyer's charging incompatibility. Well, she won the case, now she's got her first degree. Ik On a day she set me free. L. Gray en Wild Bill Davis. Het laatste nummer van vandaag is uh, voor Benjamin Herman, de Nederlander. Van zijn album Campert ga ik draaien. I Dreamed in the Cities at Night.